Uh, ...gaat later uitleg geven over de betekenis voor de volksgezondheid. De volledige lijst met alle stoffen die opgeslagen lagen bij chemie pak... ...blijft nog geheim. Het Openbaar Ministerie heeft die lijst in het bezit... ...maar geeft die niet vrij in verband met het strafrechtelijk onderzoek... ...naar de brand in Moordijk. Volgens het OM zeggen de chemische stoffen die waren opgeslagen... ...niets over hoe schadelijk die zijn wanneer ze verbranden. Bij verbranding is het gevaar voor de gezondheid veel minder. De Raad van corpschefs staat achter het kabinetsplan voor een nieuwe Afghanistan-missie. Het kabinet wil met die missie politie en justitie in Afghanistan versterken... en het functioneren van de rechtsstaat verbeteren. De Raad van corpschefs zegt te staan voor de waarde van de democratie... en te willen bijdragen aan de trainingen zoals het kabinet die wil. Daarmee moet wel de veiligheid van de politie voldoende zijn gegarandeerd.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 Het water in de Maas is de afgelopen uren sterker gestegen dan werd verwacht. Grote problemen, zoals in 1993 en 1995, worden in Zuid-Limburg niet verwacht. De piek wordt de komende nacht of morgenochtend bereikt. De hoge waterstand leidt tot extra maatregelen. In Maastricht worden de Maaskade permanent bewaakt. Er zijn kwelwaterpompen geplaatst en de stuw in Borgharen is gestreken. Boeren in Limburg en Noord-Brabant hebben het advies gekregen... om hun vee weg te halen uit de weilanden langs de rivier. Het hoge water in de Maas wordt veroorzaakt door smeltende sneeuw en aanhoudende neerslag in de Ardennen. Het water in de Limburgse Beken is intussen alweer aan het zakken.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 Ook voor studenten met een weekendkaart is er een aanbod. Die krijgen door de week normaal gesproken 40% korting. Tot het eind van de maand mogen ze na 7 uur s avonds voor 2:50 reizen met een railrunnerkaartje. In drie flats in Meppel worden alle CV-ketels afgesloten. Er zou koolmonoxide vrij kunnen komen. Vanmiddag gaven meters aan dat er kleine hoeveelheden van het giftige gas vrij kwamen. Het is niet duidelijk hoe lang de bewoners het zonder cv moeten stellen. De bewoners van de in totaal 44 appartementen krijgen per woning twee straalkachels. Buiten worden douchecabines geplaatst. Mensen die niet in hun appartement willen blijven worden in een hotel ondergebracht. In een van de flats kwamen op eerste kerstdag twee mensen om het leven door koolmonoxidevergiftiging.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 Het Duitse bedrijf Harles und Jens heeft al in maart zelf gemeten dat de dioxinewaarden in het veevoer 78 keer te hoog waren. Pas eind vorige maand bracht het bedrijf naar buiten dat de kankerverwekkende stof in het voer was terechtgekomen. De firma wordt ook beschuldigd van belastingontduiking. Volgens de Duitse regering is de dioxine in 150.000 ton pluimvee- en varkensvoer terechtgekomen. Uit voorzorg mogen ruim 4700 boerderijen in Duitsland geen eieren, kippen of varkens leveren. In de parkeergarage van het Westfries gasthuis in Hoorn is het lichaam van een vrouw gevonden. die al meer dan drie maanden was vermist. Vermoedelijk heeft ze zelfmoord gepleegd. en heeft ze daar al die tijd gelegen. De beheerder van de parkeergarage ontdekte het lichaam vanmiddag in een auto. Volgens de politie was haar lichaam moeilijk van buiten af te zien. omdat ze op de vloer lag. De vrouw van 52 uit Medemblik werd op 5 oktober voor het laatst gezien. In de auto zijn afscheidsbrieven gevonden. Het weer. Het is tijdelijk droger, later vannacht vanuit het zuidwesten opnieuw regen. De temperatuur blijft ruim boven het vriespunt. Morgen staat er veel wind en trekken stevige buien over. Het wordt 7 tot 10 graden. Zondag is het droog. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Goedenacht, vrienden.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 So making money He lives a life that isn't necessarily sunny Likewise the man who works for fame There's no guarantee that time won't erase his name The fact is The only work that really brings enjoyment Is the kind that is for girl and boy Man, you fall in love You won't regret it That's the best work of all If you can get yeah. it At midnight beneath the starry sky Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with a one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door.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 Someone waiting at the cottage door. Where two hearts become one who could ask for anything more. Nice work if you can get it, and you can get it if you try.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 Nice work if you can get it van Sting. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Na maanden praten en sonderen lanceerde het kabinet vandaag haar voorstel... om een trainingsmissie naar Afghanistan te sturen. Premier Rutte legt straks uit wat de plannen en de motieven van het kabinet zijn. En aansluitend praten we over de missie met twee journalisten. Bette Dam, sinds kort correspondent in Afghanistan. En Jori Boom, hij is journalist bij de Groene Amsterdammer... en is vaak in het land geweest. Heeft deze missie zin? Om kwart voor twaalf praat ik met Hadassa de Boer en Barry Hay, zanger van The Golden Earring. De Boer maakte een portret van Hay, die sinds zijn achtste jaar zijn vader niet meer gezien bleek te hebben. Samen gingen ze in het portret op zoek naar sporen van de vader van Hay. Om vijf voor twaalf een gedicht uit de top honderd van de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vrijdag 7 januari. Daar gaan we dan. De eerste echte test voor het minderheidskabinet. CDA en VVD willen een nieuwe missie naar Afghanistan opzetten. Want wie zijn we nu helemaal als we niet strijden voor vrede en veiligheid in de wereld? Het is in het Nederlands belang dat de Afghaanse autoriteiten op eigen kracht in staat zijn om de veiligheid, de openbare orde en de rechtsstaat te waarborgen. Als het aan premier Rutte ligt, gaat er politie naar de provincie Kunduz. Want daar moeten de Afghaanse agenten van de toekomst worden opgeleid. Er gaan wel 120 militairen mee, maar die zijn er niet om te vechten. De missie heeft dus een strikt opleidings- en trainingskarakter. Geen van de onderdelen van deze missie zal worden ingezet... voor offensieve militaire activiteiten. Dat knokken dat gaan de Duitsers namelijk voor ons doen. Ze hebben de leiding in Koenders en zij moeten onze docenten beschermen. Allemaal leuk en aardig. Maar voorlopig heeft het plan nog geen meerderheid in de Kamer. De grootste vriend van dit kabinet doet namelijk niet mee. Hoezeer ik ook aan de vriendschap van de heer Rutte en politiek is en hecht, het antwoord is: jammer, maar, Wij zullen het niet steunen. En we hopen ook dat dit besluit wordt afgeschoten door de Kamer. Zonder Wilders mag Rutte voor de eerste keer gaan shoppen bij de oppositie. De Partij van de Arbeid lijkt een logische keuze. Hadden zij niet eerder aangegeven dat een trainingsmissie helemaal niet zo'n slecht idee is? Maar PvdA-leider Job Cohen is nu niet enthousiast. Wat de Partij van de Arbeid betreft zullen wij deze plannen niet steunen. Nu er bij het trainen van die politieagenten ook militairen worden ingezet. Met dat standpunt maakt Cohen geen vrienden bij het kabinet. En daar wil Rutte hem tijdens het debat best aan herinneren. Beste Job, laat mij zien waar dit afwijkt van wat jij wilde in april vorig jaar. Ook de SP ziet een nieuwe missie niet zitten. En dan blijven D66, de ChristenUnie en GroenLinks over. Die zijn er nog niet uit. Allemaal willen ze meer informatie. En die moet geleverd worden via een hoorzitting. Want het woord opbouwmissie, dat heeft GroenLinks vaker gehoord. Wat wij ten alle tijden willen voorkomen... is dat een missie die bedoelt om echt bij te dragen aan de wederopbouw... dat dat toch weer ontdaagt in een gevechtsmissie. Rutte is te beroertsen niet. Hij wil best nog een keer benadrukken... dat de Duitsers voor ons gaan vechten en dat onze jongens er netjes buiten blijven. Die gaan dus mee als trainers, als begeleiders. Maar die gaan niet mee om daar uh, te gaan knokken. Een eventueel nieuwe missie zou over een half jaar moeten vertrekken. Wat zit er allemaal in het Moerdijkse bluswater? Volgens het waterschap Brabantse Delta zijn de stoffen kankerverwekkend. Maar veel meer weten we niet. Het Openbaar Ministerie heeft de complete lijst met gelekte en verbrande stoffen... namelijk in beslag genomen voor nader onderzoek. Wat er ook in zit, gezond is het niet. En dus wordt het water opgevangen. Omdat we niet weten wat de verontreinigingen zijn... worden daar uh, monsters van genomen en uh, analyses gemaakt van wat het exact is. Volgens het waterschap zal het bluswater niet vermengd worden met het grondwater. Want dat wordt beschermd door een dikke, dichte kleilaag... Blijft nog wel de vraag hoe lang het gaat duren voordat al het water weer terug is in de fles? Tja, nou een paar maanden denk ik. Ja, ik ja, wil even werk hoor. Morgen krijgen de bewoners van Moerdijk te horen wat de verdere gevolgen zijn van de brand bij Chemiepec. Ook in Wallonië zijn ze het water liever kwijt dan rijk. De temperatuur loopt op en daardoor smelt de sneeuw te snel. Het gevolg is dat de maas en zijn zijtakken overstromen. Dat ging zo snel dat vijf mensen zich niet in veiligheid konden brengen en het leven lieten. In Limburg maken ze zich ook op voor een spannende nacht. Ook daar zorgt het smeltwater voor een uitzonderlijk hoge waterstand. Nog niet zo hoog als in 1993 en 1995, maar toch. Vannacht wordt de hoogste waterstand verwacht bij het welbekende dorp Itteren. Gelukkig is de dijk daar verstevigd en opgehoogd. Dus geen zorgen. Deze dijk gebeurt het nooit meer. Die het is stevig genoeg? Is stevig genoeg. Daar zat ik maar zo. op. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. De krant vanmorgen is gelezen door Marielle Hageman. Het is onvoorstelbaar dat in Moerdijk de mensen op de plaats van de brand niet op zijn minst koolstofmaskers hebben gedragen. De Volkskrant spreekt met een chemicus van de Stichting Natuur en Milieu. Zijn inschatting is dat iedereen die de afgelopen dagen op het industrieterrein is geweest, kankerverwekkende stoffen heeft ingeademd. Op de vraag van de Volkskrant aan de gemeente Moerdijk waarom er geen koolstofmaskers zijn uitgedeeld, kwam als reactie, dat is een goeie. Het industrieterrein is dit weekend in ieder geval geen goede bestemming voor ramptoeristen. Deskundigen deskundige van Natuur en Milieu adviseert om zo ver mogelijk weg te blijven van dat industrieterrein in Moerdijk. De gemeente Moerdijk krijgt ook in de Telegraaf de nodige kritiek over zich heen. De gemeente heeft weinig geleerd van een eerdere chemiebrand op het industrieterrein, schrijft de krant. Ruim zes jaar geleden brandde het bij het bedrijf DBM Blending. Ook toen waren er dikke zwarte rookwolken. Klacht achteraf was dat de bewoners in de omgeving slecht op de hoogte werden gehouden. Volgens de Telegraaf ging het toen veel mis bij het waarschuwen van de bewoners. Politiemensen trokken destijds maar op eigen houtje de wijken in om mensen te alarmeren. Achteraf is geconstateerd dat het te lang duurde voordat bewoners op de hoogte waren of de, of de rook wel of niet schadelijk was. De Telegraaf meent dat de lijst met verbeterpunten uit 2004 door de gemeente Moerdijk is vergeten. De natuur kun je niet overwinnen. Vrouw hoorde dit minister Schultz van Hagen zeggen in een poging de NS en ProRail te hulp te schieten. De minister gaat in kaart brengen hoe spoorbedrijven in andere Europese landen de afgelopen weken het winterse weer hebben doorstaan. De krant sprak met diverse experts over de NS. Ook die schieten het spoorbedrijf te hulp. Ze zeggen dat het niet fair is om de NS alleen af te rekenen op basis van het winterweer. De experts wijzen naar internationale onderzoeken. Die laten volgens hen keer op keer zien dat de NS, samen met de Zwitserse spoorwegen, als beste uit de bus komen als het gaat om kosten en prestaties. Alleen Japan scoort op alle vlakken beter, valt te lezen in trouw. Steeds meer mensen proberen een nier te verkopen, in de hoop om uit de schulden te komen. Het AD signaleert dat zeker 24 Nederlanders de afgelopen maanden een advertentie hebben gezet op websites als marktplaats en speurders. Gemiddeld vragen ze voor hun nier 50.000 tot 80.000 euro. Het is niet zonder risico. Op de verkoop van organen staat een gevangenisstraf van een jaar. Hoogleraar Hoijtsma van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen begrijpt het wel. Het is crisis en mensen denken op deze manier hun problemen snel op te lossen. Hoijtsma hoort bij de deskundigen die ervoor pleiten om de verkoop van organen te legaliseren. Hij stelt voor dat de overheid mensen 50.000 euro per nier betaalt. Dan staan meer mensen een nier af en voorkom je dat nieren via illegale handel alleen bij de rijken belanden, zegt de Nijmeegse hoogleraar in het AD. Het Louvre in Parijs zoekt Nederlandse sponsors om een schilderij van Frans Hals te kunnen kopen. Het gaat om een onbekend werk dat nog nooit aan het publiek werd getoond, schrijft het AD. Het is een olieverfschilderij op een houten paneel, gemaakt rond 1655, en toont het portret van een onbekende man. Het schilderij is ontdekt bij een Frans veilinghuis. Volgens het AD hebben de Franse autoriteiten het schilderij na onderzoek officieel bestempeld tot kunstschat. Dat betekent dat het Louvre tot april de tijd heeft om genoeg bij geld bij elkaar te krijgen. Dat kan voorkomen dat het schilderij in handen komt van een rijke verzamelaar die het voor zichzelf houdt. Een conservator van het Louvre doet daarom in de krant een oproep aan de Nederlanders. Help ons dit meesterwerk te behouden, zie je het als een liefdesverklaring aan Frankrijk. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. met The Night Before. PvdA, SP en PVV zien helemaal niets in het voorstel van het kabinet Rutte... om de komende jaren een nieuwe missie in Afghanistan te beginnen. Ruim 500 Nederlanders moeten de Afghaanse politie gaan trainen... en het justitieapparaat versterken. In Den Haag, Hans-Anninga. Hans, goedenavond. Wat is het probleem van PvdA, SP en PVV met deze missie? Nou, van de PVV was al langer bekend dat uh, uh, Geert Wilders helemaal niets ziet. Die zegt van iedere Nederlander of Nederlandse militair die daar is... er is er een uh, te veel. Uh, de socialistische partij die voelt ook weinig dat wij daar mensen naartoe gaan sturen. Die zeggen van ja, als de politie in Afghanistan getraind moet worden... laat dan die politiemensen naar Nederland komen... En de Partij van de Arbeid heeft altijd op het standpunt gestaan... er moet een einde komen aan die militaire missies. Nou, uh, deze missie die het kabinet Rutte nu voorstelt... dat uh, lijkt wel een zogenaamde civiele missie... namelijk gewoon een trainingsmissie en niet een militaire missie. Maar er zitten wel militairen bij. En dat is voor de Partij van de Arbeid op dit moment reden... om te zeggen van, dat moeten we niet doen. Ja, Rutte heeft steeds gezegd, ik leid een minderheidskabinet... dus ik zal achter de schermen met de oppositie moeten overleggen. Kan je zeggen dat dat mislukt is? Nou, niet om uh, deze drie partijen in elk geval uh, op voorhand al uh, te overtuigen. Want uh, ja, die uh, die we net genoemd hebben... die zitten nog steeds uh, in een positie dat ze het niet willen. Uh, hij heeft meer kansen bij bijvoorbeeld uh, D66 en GroenLinks. Die hebben ook een heleboel vragen, maar die zitten er toch wel positiever in. En hetzelfde kan je ook wel zeggen van uh, de ChristenUnie en uh, de SGP. En als je die zetels dan bij elkaar optelt, inclusief uh, CDA en VVD... dan zit je op uh, 79. Zetels, dus dan heb je een meerderheid, Zij het een hele krappe. Maar vroeger moest je voor dit besluit toch altijd een overgrote meerderheid hebben? Ja, dat is uh, ideaal natuurlijk, als je dat kan bereiken, een ruime meerderheid. Maar dat zit er nu gewoon niet in. En je hoorde vanmiddag Mark Rutte ook al zeggen, toen hij de plannen ontvouwde... Um, ja, dit is niet een militaire missie, dit is toch meer een trainingsmissie. En daar uh, ja, kan je wel uit afleiden dat het kabinet vindt... dat je hier dan wel wat soepeler zou kunnen. Hoewel uh, Rutte zich er niet op laat vastleggen. Nu al, nou, met 79 of met 77 zetels vind ik het ook wel voldoende. Oké, okay, waar heb je het verder met Rutte over gehad? Nou, als je naar die missies in Afghanistan kijkt van de afgelopen jaren... dan zie je dat er weinig steun is onder de Nederlandse bevolking. En dat wordt ook altijd erg uh, belangrijk gevonden... dat die steun er juist wel is. Uh, de politiek is uh, behoorlijk uh, verdeeld. Uh, het vorige kabinet is over een missie naar Afghanistan gevallen. Dus uh, de eerste vraag aan Rutte was... waarom wil hij nu weer naar Afghanistan? Waarom wil je daar weer opnieuw naartoe? Ja, in belangrijke mate, in ons eigen belang. Uh, het is een land wat... Uh een broedplaats is geweest. Uh, en, en helaas, tot op zekere hoogte is dat niet over... voor terrorisme, uh, voor extremistische islam... Die, die gericht is op het omverwerpen ook van het Westen. Het is ons belang dat dat land stabiel wordt. Het houdt in dat Nederland daar nog heel lang gaat blijven. Want uh, het is niet de verwachting dat uh, binnen tien jaar... dat plotseling allemaal voorbij is. Er is wel veel gebeurd. Als je bijvoorbeeld kijkt waar wij heel veel gedaan hebben in Oruzgan... Uh, dan is er echt voortgang gemaakt... En de ambitie nu van uh, de internationale gemeenschap is om uh, tegen medio 2014 zover te zijn dat de Afghanen ook weer over de Afghanen kunnen gaan. Dat het land zichzelf weer kan besturen. En daarom ook dat deze politietrainingsmissie zo belangrijk is. Waar is die hoop eigenlijk op gebaseerd dat, dat een land dat zo vasthoudt aan tradities, dat dat dan in drie jaar... Uh, op, een moment, op een punt kan zijn dat ze het verder zelf kunnen doen. Dat ja. is toch de internationale agenda, de Verenigde Staten... die daar weg willen, en andere westerse landen... die zeggen van, wij willen weg, dat van daaruit geredeneerd wordt... van, dan zijn ze zover, en niet vanuit de Afghanen zelf. U zegt drie jaar, maar dit is natuurlijk al veel langer aan de gang. Hè? We zijn, uh, nee, maar uh, over drie jaar moeten ze zover zijn. Je, je ziet het eigenlijk in, in, in de hele club van landen die betrokken is bij Afghanistan. En dat zijn niet alleen NAVO-landen, ook heel veel niet-NAVO-landen... die daar grote bijdrage leveren. En die hebben met elkaar afgesproken in Lissabon een paar weken geleden... dat dit nu de komende jaren de nadruk moet krijgen. Ja, dus daar is eigenlijk ook gezegd van... over drie, vier, vijf jaar moet dat gewoon geregeld zijn. Dan houden we ermee op. Uiteraard wel op basis van uh, een, een, een, een, een, in, een echte calculated inschatting. Er is natuurlijk heel goed gekeken naar wat is nou de situatie in Afghanistan. Wat is haalbaar. Mm. Er, er zijn natuurlijk allerlei uh, ideeën over welke delen van Afghanistan het eerst uh, helemaal stabiel zijn om helemaal over te dragen. Daar wordt ook met de Afghaanse regering aan gewerkt. Nou, ja. En dat hele transitie plan dat loopt zo tot medio 2014 en dan zouden we een heel eind moeten zijn. Ja, is dit een gevaarlijke missie? Uh, het is in ieder geval geen ongevaarlijke missie. Kijk, Afghanistan, het is niet of je Nederlandse politie opleidt mm. om hier op de Haagse markt te surveilleren. Het is en nu natuurlijk... was een van de lessen van Sabrenica, wij gaan nooit meer een missie doen zonder dat, zeker een gevaarlijke missie, dat wij daar uh, zonder eigen bescherming naartoe gaan. Deze Althans. les lijkt verlaten, de les van Sabrenica, dat we voor onszelf zorgen. Nee, die is zeker niet verlaten. Want uh, alle lessen van Srebrenica zitten in het voorstel. Uh, om te beginnen, we hebben de F-16's die luchtsteun kunnen geven. Uh, de, de teams die in het veld gaan trainen... Uh, die zijn in staat tot uh, inherente zelfbescherming. Dat Wat betekent dat? dat als ze aangevallen worden... dat ze ook kunnen terugknokken. Hmm. Wat ze alleen niet mogen doen is worden ingezet om te gaan aanvallen. Want dan zou het weer een offensieve missie zijn. Maar stel ze zijn aan het trainen en ze worden onverwacht aangevallen... dan kunnen ze terugknokken. En we hebben te maken met één land wat in deze regio de leiding heeft. Dat is Duitsland. Een land waar we militair en in alle opzichten uitstekend mee samenwerken. Uh, zij zijn verantwoordelijk. gaan ons beschermen. Ja, zij zijn verantwoordelijk voor de forsprotectie. Er is altijd een, een land wat dat doet hè, in zo'n regio. Dat, is hier, dat zijn hier de Duitsers. Die die zorgen de forsprotectie is die de verantwoordelijkheid heeft voor de bescherming van alle aanwezige troepen in een bepaald gebied. Ja, uh, waarbij dus de Nederlanders zelf daarbinnen verantwoordelijk zijn voor die zelfbescherming van de teams die in het veld zijn en, en onze F-16 daarop, daarop leveren. En dat is ook in lijn met de lessen van Srebrenica. Want wat daar misging, is de onduidelijkheid. Wie gaat waar over? Uh, waar kun je op rekenen als het erop aankomt? En hier wat zijn voor de... afspraken heeft hij met de Duitsers gemaakt over die bescherming? Ja, heel strikte afspraken. En dat willen de Duitsers ook. Want die, die zeggen, als jullie komen... Ja, maar wat komen... is heel, heel strikt? Nou, Dat betekent dat zij de volledige verantwoordelijkheid... voor die force protection op zich nemen en daar ook voor tekenen... en zeggen, als jullie komen, dan zorgen wij daarvoor nee, te gelden natuurlijk voor noodsituaties. Uh, we hebben onder andere in Joegoslavië gezien... dat Nederland dan wil van daar en daar moet ingegrepen worden. En dat de landen die dat dan zouden moeten doen... zeggen van nou, daar denken wij een tikkie anders over. Wat kan Nederland doen? Stel dat zo'n situatie ontstaat in het noorden van Afghanistan... waar Nederlanders bij betrokken zijn. Dat u ook via Angela Merkel kan zeggen van... hallo, uh, dit moet gebeuren. En als de Duitsers daar anders over denken, wat gebeurt er dan? Hangen, hangen die Nederlanders daar dan een beetje in een soort van niemandsland? Nee. nee Nee, tegendeel. Dat is het ook anders natuurlijk dan in Srebrenica. Omdat hier geen sprake is, omdat hier echt sprake is van training. Tenzij we worden aangevallen, dan kunnen we ons verdedigen als dat nodig is. Maar, maar de gaan niet, Duitsers gaan altijd de Nederlandse mensen die aanwezig zijn, daar in noorden van Afghanistan altijd beschermen. Ze kunnen niet zeggen van, uh, sorry meneer Rutte, maar nu gelden even andere omstandigheden. Nee. We kunnen het even niet. Nee, er zijn keiharde afspraken over gemaakt. Dat is ook echt de les van Srebrenica. Je moet dat heel duidelijk van tevoren met elkaar afspreken. Daar hebben de hoogste militairen natuurlijk met elkaar over gesproken. Uh, en dat is ook echt uiteraard wezenlijk van belang. Je stuurt niet je mannen en vrouwen uit als regering, als je niet 100 procent zeker weet mm -hmm. dat alle voorwaarden is voldaan uh, voor het zo veilig mogelijk uh, opereren. Nu heeft hij uh, natuurlijk een meerderheid nodig om uh, dit te kunnen doen. Of u ziet het liefst een meerderheid. Um, nu heeft de uh, Partij van de Arbeid al gezegd: van nou, in deze missie uh, zien we helemaal niets. Want er gaan militairen mee. U kunt u dat begrijpen? Nou ja, ik, ik kan het begrijpen als zij zouden menen dat die militairen daar gaan knokken. Dat die dus offensief worden ingezet. De afspraak is dat de militairen die meegaan, die zijn trainers, dat zijn begeleiders. Bijvoorbeeld als de politie. Maar het feit dat ze ook militair zijn, daarnaast nog... Uh, uh, is blijkbaar voor Job Cohen voldoende om te zeggen van... dit is een onbegaanbare weg, dit doen we niet. Ja, maar dat, dat kan bijna niet waar zijn. Dus dat wil ik ook in het Kamerdebat dan wel scherp krijgen. Want dan zou je, wie moeten we dan meesturen? Het is toch logisch als je politie opleidt. In die moeilijke Afghaanse situatie dat je de marechaussee hebt om uh, het normale politiewerk te trainen. Maar je zult daar als politie in Afghanistan ook te maken hebben met roadblocks. Met bermbommen waar de Nederlandse politie gelukkig niet mee te maken heeft. Dan heb je militairen nodig. Dus eigenlijk ontradent ik daar helemaal niet van, Cohen? Ja, ik ga daar geen harde woorden over zeggen. Ik, ik heb de eerste reactie uh, gezien en. Uh, die motiveert mij extra om te proberen hen te overtuigen... dat aan dit soort zorgen, aan deze zorgen van de Partij van de Arbeid... tegemoet is gekomen. Ja. Nu heeft de PVV al gezegd van uh, dit gaan wij niet steunen. Hetzelfde uh, zegt nu ook de Partij van de Arbeid. Ja, dan kan je nog op een meerderheid komen via de SGP, de ChristenUnie... D66 en GroenLinks. Dan zit hij op uh, 79 zetels, als ik even snel uh, tel... Die 79 zetels, is dat voldoende om mensen naar Afghanistan te sturen? Ja, ik, ik begrijp uw vraag. En het, het optellen van zetels, mm. uiteindelijk moet dat ook een keer. Mm. Maar ik zit nu nog in de fase dat ik echt geloof dat we dit moeten doen. Daar rotsvast van overtuigd ben. Dat geldt ook voor het kabinet als geheel. Voor de betrokken ministers Heel en Rozental. En wij verheugen ons ook eigenlijk... Ja, dat klinkt misschien gek, maar ook op dat debat met de Kamer. Om te proberen toch zoveel mogelijk partijen hier achter te krijgen. En als ik nogmaals de eerste reactie van de Partij van de Arbeid zie... dan begrijp ik die reactie vanuit... Mm. Wellicht daar levende gedachten dat daar ook offensief uh, wordt deelgenomen aan allerlei acties. Maar ik denk dat je ze kunt overtuigen. Van. Daar ga ik me best voor doen. En ik ken de Partij van de Arbeid als een partij die uh, zeer internationaal georiënteerd is. Dus uh, ja, dit lijkt me ook te voldoen aan de eisen die Cohen eerder in de verkiezingscampagne heeft uh, gesteld. Die hebben we natuurlijk ook heel goed nog eens naar gekeken en uh, geprobeerd er ook rekening mee te houden. Dat hebben we ook echt gedaan. Dus ik moet nog, ja, ik moet nog maar eens zien hoe dat gaat lopen. Volgens mij vindt hij een minderheidskabinet veel leuker dan een gewoon meerderheidskabinet. Nou, het is in ieder geval uh, hard werken. Maar het is ook... Uh, het, het, en dat zorgt natuurlijk ook voor het parlementaire debat. En dat zal hier heel zichtbaar worden. We spreken verder over de missie in Afghanistan met Juri uh, Boom. Hij is redacteur van de Groene Amsterdammer. Hij is diverse keren in Afghanistan geweest. En schrijven van een boek Als een Nacht met duizend sterren... over de Nederlandse missie in Oeroesgan. Uh, goedenavond, Juri Boom. Goedenavond. En met Bette Dam, correspondent voor NRC Handelsblad en de Wereldomroep. En zij woont sinds anderhalve week in uh, Kabul. Bette, ook jij, uh, goedenavond. Ja, goedenavond. Um, is de aankondiging van premier Rutte nieuws in Afghanistan op dit moment? Nou, ik denk wel dat het morgen in de kranten zal staan, in een klein berichtje... dat, dat Nederland terugkomt naar Afghanistan. Uh, maar voor de recht niet echt, nee. <laughs> nee, dat is, ze liggen daar niet van wakker, vermoedelijk. Nee, nee. Het, is niet, uh, het zal niet heel groot nieuws zijn. Het is ook niet zo'n enorm grote bijdrage. Hè. Dus uh, vandaar. Uh, ja. Wat kunnen de Nederlanders verwachten in uh, Kunduz? Nou, Nederlanders uh, hebben gekozen voor een gebied uh, wat uh, sinds een jaar, anderhalf jaar, uh, onrustiger is. Uh, en uh, dat is een tegenvaller voor de NAVO, uh, die nu alles op alles zet om dit, uh, dit te herstellen. Het is een gebied wat eigenlijk al uh, langer zeg maar, instabiel was, omdat er een overheid zat die vooral erg aan zichzelf dacht en, en groepen uitsloot. Dat kennen we ook al een beetje uit Oerenskamp waardoor die groepen die niet mee mochten doen, uh, ja, uh, ja, teleurgesteld waren soms, naar de wapens nou noem het maar op. Um, en je ziet dat vooral in 2009 de, de algehele teleurstelling in Afghanistan over hoe het gaat, bijvoorbeeld met de presidentsverkiezingen, dat dat ook effect heeft op Kunduz. waardoor uh, ja, groepen zoals de Taliban, maar ook het Haqqani-netwerk of Het islami ja, vat krijgen hierop en, en een stuk gewelddadiger zijn. Ja, dat staat ook in de brief van het kabinet. Er staat ook in, de stijging van het aantal incidenten in Kunduz is in 2010 weer gehalveerd. Klopt dat, volgens jou? Ja, dat, daar, daar zit wel een kern van waarheid in. Wat er is gebeurd is dat uh, de Amerikanen, vooral de Amerikanen, uh, heel, uh, heel veel troepen naar, naar dit gebied hebben gestuurd... Uh, en in de zomer van 2010 zijn begonnen met night raids, zoals ze dat noemen. Dat zijn uh, vrij gewelddadige operaties waarbij ze lijsten met name bij zich hebben... en die proberen de, de, de mensen gevangen te nemen of, of erger nog om te brengen. Dat is in, in, in het hele noorden gedaan, waardoor het tijdelijk rustig is. Maar dat betekent niet dat het conflict is opgelost. Nee. Jori, kun je het vergelijken met Oersgan of is het een heel ander gebied? Nou, het, is, het is wel een ander gebied. Uh, er wonen ook andere bevolkingsgroepen. Er wonen uh, maar heel weinig toen. En dat zijn de, de, de mensen, de, de stammen waar de taliban voor een groot deel uit, uh, uit de zijn. Het gebied is wel anders. Het is, uh, uh, zoals het Bette ook al uitlegde, uh, veel gewelddadiger geworden daar uh, dan het was. Um, maar uh, ja, een, een ander gebied. En ja. ook een heel andere missie overigens dan de ja. En welke rol speelt de politie? Uh, in Afghanistan is de politie uh, niet, niet wat hij in Nederland is, uh, moet ik zeggen. Tijdens, uh, <laughs> Dan hoefden we ze niet op te leiden als dat zo was. Uh, da, daar heb je punt, maar um, <laughs> ze worden eigenlijk ook niet echt opgeleid... om de dingen te doen die politie in Nederland uh, doet. Um, politie in Afghanistan wordt voor een heel groot deel ingezet... om te vechten tegen de Taliban. En uh, wordt ook wel counter-insurgency police genoemd. Dus dat is uh, ja uh, politie met uh, uh, automatische wapens, met kalasnikovs... Uh, die ten strijde trekken. En het zijn geen agenten die... Uh, oude vrouwtjes in Kabul de straat helpen oversteken, zal ik maar even zeggen. Nee, dus het is een veel zwaardere taak dan hier bij ons. Althans, uh, ze zijn veel zwaarder uitgerust ook. Ja, ze zijn veel zwaarder uitgerust, maar het, het probleem is dat um, uh, die, die, die, die politie dus niet de mensen een gevoel van veiligheid geeft. In de zin van dat criminaliteit wordt opgelost. Of dat er sowieso een, een juridisch systeem is dat, dat werkt. Dus um, waar ik nu heel benieuwd naar ben, is, is hoe deze missie uh, aan het parlement ja, verkocht, mag ik niet zeggen... maar gepresenteerd zal worden in het debat. Nee, ja. He, want uh, um, uh, het is dus echt iets heel anders dan, dan de politie in Nederland. Het gaat om vechten. Het gaat eigenlijk om oorlogvoering... waar die politie toch ook toe wordt opgeleid. Uh, kan een partij als GroenLinks, ook al heeft zij die motie ingediend... samen met D66, waaruit deze missie voortkomt... Kan GroenLinks akkoord gaan met, met, met een dergelijke missie? Dat, ja. ik, ik vraag het me heel erg af. Het zal nou, een de, hevig debat worden, denk ik. Nou, Daar gaan we zo nog even over door. Bert, nog even over de situatie ter plekke. Uh, de, de politieman is een gevaarlijk beroep in Afghanistan? Ja, de politie heeft heel weinig aandacht gehad ook uh, uh, in de eerste jaren van de strijd hier. Uh, en zij is, is onderdeel van de dorpen. Dus Heel gevoelig voor corruptie en doet mee in, in al die strijden die daar, die daar zijn. En, en je kan er niet op rekenen. Bovendien, in Kunduz uh, is het eigenlijk op sommige punten nog ingewikkelder in Oeruzgan, maar ik zal het je besparen. Maar wat je daar ziet is dat al die, die, die warlordachtige types in die districten hun eigen groepen nu hebben. En dat zijn, daar hebben ze ook al een naam voor, dat zijn een soort van milities... ...die dus ook nog opereren met wapens en, en, en zorgen voor de veiligheid voor hun eigen groepen. Dus je, je weet nu niet wie wie is. En, nee. en dat is een hele grote klus waar Nederland voor komt te staan. Wie gaan zij trainen? En je ziet dat de Amerikanen daar niet zo kritisch op zijn, die hebben daar nu een bataljon... ...opgezet die een enorme sneltrein vaart die politiemensen probeert op te leiden. En, en dat maakt het systeem ook zwak voor infiltratie bijvoorbeeld. Ik ben gewaarschuwd ook door Afghanen voor, voor mensen die infiltreren en, en gewelddadige acties uithalen... ...en in het ergste geval zichzelf opblazen wat we hier al hebben gezien. Dus dat, dat is niet een makkelijke taak. Nee. Nou, je kan dan twee dingen zeggen. Je kan zeggen het is hopeloos niet aan beginnen of je kan zeggen er is een hoop te doen. En welke kans sta jij, beter Wat denk nou ja, jij? Ik, ik, ja? Ik, ik, zeg dat, ik denk dat Nederland een beetje in de luwte wil opereren, doordat Nederland wel toch meer mee wil doen aan deze oorlog. Ze zijn raar weggegaan uit Oerisgan, vanuit het kabinetstandpunt gezien. Yeah. Um, het, vanuit GroenLinks, ik heb daar ook lang het gemeente over gehad, maar ook met d 60 zou je zeggen, ze willen wat doen aan dat bestuur. Want je kan een apparaat heel groot maken met wapens. Ze hebben hier 1 miljard dollar voor beschikbaar op dit moment, per maand. Mm. Dat is gigantisch daar ligt het hem niet aan. Maar wie heeft die politie in de macht? En dat is toch, kom ik weer terug op dat bestuur, wie is de gouverneur van GroenLuis? Kunnen we die bestuderen? Kan het kabinet dat uitleggen? Waarom is die man benoemd? Die stuurt de politie aan. Dan gaan we naar de politiecommandant, ook een politieke benoeming. Een man met een zeer discutabele reputatie. Daar, de, als je het mij zou vragen, zou daar de focus op liggen. Maar Nederland heeft een te kleine bijdrage om daar iets over te zeggen. Hmm. En moet mee op de trein die nu rijdt. Ja, want in Oeroeskant konden we op een gegeven moment zeggen... die gouverneur, die bevalt ons niet, die moet weg voordat Precies. we komen. Maar dat zullen we in Koendo's niet kunnen en doen, zeg heeft, je. Ja. Sorry. Ja. Juri, wat zeg jij niet aan beginnen? Um, nou, dat, dat is niet aan mij. Maar we moeten de zaken wel eerlijk presenteren. Uh, althans de regering aan ja. het volk hè, via het parlement. Dat ja. is niet gebeurd uh, als het om Oerensgang ging. Kijk, de reden dat Nederland meedoet... is, uh, als, als je heel eerlijk bent... en als het goed is weten, de regering, dat is niet om Afghanistan uh, beter en veiliger te maken. Dat werkt echt absoluut niet op dus deze manier. Is wel wat uh, premier Rutte net zei. Ja, Die dan, zei, dan, het is in ons eigen belang. Ja, dat, ja, ja dat, klopt, dat klopt. Het is in ons eigen belang. Maar het maakt Afghanistan er niet beter op. Daar ben je van overtuigd? Ja, daar ben ik heilig van overtuigd. En ik niet alleen, alle experts zijn er van overtuigd. Ik heb uh, vandaag uh, allerlei rapporten doorgenomen... omdat ik met een artikel voor de Groene Amsterdammer bezig ben hierover. En overal dezelfde conclusie. Op deze manier, politieopleiden is zelfs heel slecht voor de Amerikanen en de NAVO... omdat de mensen, de Afghanen, associëren de Amerikanen... straks ook de Nederlanders, de NAVO, met die politie. Want die trainers van ons lopen daartussen. En die politie is uh, brutal, corrupt en uh, uh, uh, gedraagt zich als een roofdier... staat, staat in de rapporten. Nou, mensen worden onderdrukt. Uh, ja, dat, maar het haalt dus niks uit, want die politie zal zo blijven. Kijk, De ja. reden dat Nederland meedoet, in ons belang... is dat we daar met z'n allen weg kunnen de exit-strategie. Ja, ja. In 2014 kan de NAVO dan zeggen... We, we hebben zo goed mogelijk iedereen opgeleid in Afghanistan. We geven de verantwoordelijkheid voor de veiligheid over... aan het Afghaanse leger en aan de Afghaanse politie. En we are going home. Maar dat is een politiek belang. Dat is geen belang van de Afghanen. Precies. Ik bedoel, voor de Afghanen zelf zal het er niet beter op worden. Dat begint bij een nieuwe grondwet, een nieuwe president... een andere regering en een parlement zonder misdadigers... Uh, warlords en... Uh, drugsbazen erin. Dus ja. die, dat, dat zal heel lang gaan duren. Oké. Okay. Jori Boom van de Groene Amsterdammer en Bettedam correspondent in Kabul voor NSC Handelsblad en de wereldomroep op beide. Hartelijk dank. We zullen gaan zien hoe dit debat zich verder ontwikkelt. Chanson pour les mois d'hiver Chanson pour rêver Chanson douce à En plein de décembre Il tombe des étoiles de neige. L'automne est déjà loin derrière. La forêt enneigée calme les colères. Il y a ce silence qui hante les montagnes. Et la plaine allume le feu. Réchauffe-moi, tante. Que tu peux, chante-moi, air, ta chanson pour les mois d'hiver, celle qui dans tes yeux éclaire ton âme comme le feu. Moi j'étais la lumière, y'a plus que nous deux. Pas de misère, il n'y a que la vie, l'amour et l'hiver, et puis on est ensemble, si tendre le cœur grand ouvert, je ne pense plus à la mer, on m'itoufflé dans tes yeux dans l'univers, je ne veux plus redescendre la pente. Ik je in de dans l'hiver. Ah. Isabel Boulet met Chanson pour le mois d'hiver. Ruim twee jaar geleden werd Barry Hay 60 jaar. Reden voor televisiemaker Hadassa de Boer... om een portret te maken van de zanger van The Golden Earring. Maar in plaats van in concertzalen en studio's... kwamen ze terecht in India, hees geboorteland... op zoek naar het graf van zijn Britse vader. Uh, Barry en Hadassah, goedenavond allebei. Goedenavond. Hé, hey Hadassa, hey, hallo. Hé, hey <laughs> Ah, jullie hebben elkaar ook nog niet gesproken. <laughs> ja. Ik heb uh, voor de <laughs> Kijk, zullen we maar ja. tutoyeren? Dat praat het makkelijkst, denk ik, hè? Zeker. Ja, ja. nee, dat ga je gang. Berry, zes dagen voor jouw 60e verjaardag uh, ging de telefoon. Hadassa de boer aan de lijn. Ze wilde jouw verjaardag op Curaçao filmen en eigenlijk een film over je hele leven maken. Zag je meteen ja? Nee, ik zei meteen nee. <laughs> ik <laughs> had Ik helemaal geen zin in, namelijk in die blauwe kul. En toen... Uh, toen um, mijn vrouw die kende Hadassah en die zei... ja, je bent een lafaard, dat moet je doen. En het is een eer dat Hadassah je vraagt en zo. En langzaam werd ik door die wijven gewoon ingepakt. Ja, vijf minuten later werd ik teruggebeld. Nou ja, vooruit. Nou, dat ging heel snel, vijf minuten. Vooruit, vooruit dan maar. Maar het klinkt als een last minute idee, Hadassah. Ja, het was wel vrij, vrij onbezonden, inderdaad. Maar ik, ja, ik, ik hoorde dat hij 60 werd dus. En dat leek me zo'n mooi begin van die film zo mooi. En aanvankelijk wilde ik ook iets heel anders maken. Want het was in de zomer dat Madonna werd 50 En Prince, geloof ik, en Michael Jackson. En ik vond het zo mooi dat al die rock-iconen... Ja, die groeien gewoon met je mee, maar die worden ouder. En toen dacht ik, ja, het enige echte Nederlandse rock-icoon wat we hebben... Dat is natuurlijk Barry Hay. Ja. Dus... Uh, maar dan moet ik wel die verjaardag als uitgangspunt hebben. Dus daar begon ik mee. Maar ja, uiteindelijk werd het een heel ander verhaal. Ja, want je wist toen nog niet dat het een film uh, zou worden... die veel over zijn vader zou gaan? Nee, dat... <laughs> nee, helemaal niet. Maar het was wel heel vreemd, want toen die eerste... En Barry was toen bezig met. Die had net een, een, een solo album opgenomen met de Big Band. En dat had hij opgedragen aan zijn vader. En al de eerste avond, ik weet helemaal niet meer of Barry dat zich herinnert. Er stond een fotootje van zijn vader. Kennelijk had hij dat voor de albumhoes ergens opgezocht. In de kast. En toen begon hij helemaal tegen mij te, te, te vertellen over zijn vader. Dus toen dacht ik: van ja, dit is wel. Heel mooi, maar ja, ik zat al zonder enige financiering met een ploeg op Curaçao. En om dan ook nog even te roepen, ja, we gaan naar India. Dat was wel heel, dat had ik nooit verwacht dat dat zou gebeuren. Maar nee. uiteindelijk is het er toch van gekomen, ja. Barry, je laat in de film een trouwfoto zien met een zeer gelukkige moeder erop. Naast je briste vader. Maar sinds ja. je zevende heb je hem niet meer gezien, hè? Wat zeg je, wie, wat, wat, nog een keer? Ik zei, je, je hebt je vader sinds je zevende niet meer gezien, hè? Nee, sinds mijn zevende, acht, zo, zeven en een half was ik op zo ongeveer. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wat is er gebeurd? In december, ja, wat is er gebeurd? Mijn moeder heeft mij gewoon geschaakt. Die heeft me gewoon meegenomen zonder, dat, uh, zonder mij te vertellen dat we nooit meer zouden teruggaan naar India. En uh, dat, dat, dat was voor, voor mij en ik denk dat voor mijn vader ook een enorme verrassing was. Die wist er ook niks van. Jij dacht dat je op vakantie is... ging naar Nederland, maar het bleek. Ja, ik dacht dat ik op kerstvakantie ging om mijn opa te ontmoeten in Amsterdam. En, uh, en, uh, ja, weet je, ze zijn twee jaar bezig geweest met de echtscheiding. Dat, dat, dat, mijn vader wilde dat gewoon helemaal niet allemaal. Nee. Dus het was dus wel pij, vrij pijnlijk. was Het, euh... <laughs> het was zeer pijnlijk om in een kort broekje aan te komen in december. Op het uh, schiphol moest je toen een, van een, ladder uit een, een soort ja. touwladder uit de stad vliegen. En dan, euh, <laughs> dan moest je gewoon een heel stuk door door de sneeuwbagger en zo. Dat dan, dan viel niet mee. Nee. Maar ook in de jaren daarna heb je geen contact gehad met je vader. Nee, ik heb ik heb helemaal geen contact gehad. Mijn vader heeft wel contact met mij gezocht. En, uh, en dat is, maar dat, is, uh, dat, dat heeft mijn moeder gewoon uh, echt. Uh, die, die, die heeft dat niet toegestaan op een of andere manier. Die wilde dat niet. En nog steeds, want mijn moeder is intussen overleden. En uh, mijn vader heeft twee jaar lang brieven aan mij geschreven. En die brieven die zijn nog steeds spoorloos. Die kan ik kan gaan fluiten. Ik kan me voorstellen dat je daar heel boos over bent. Ja, daar ben ik altijd heel, nogal, nogal boos over geweest. Ja, dat kun je wel voorstellen. Ja. Snap je? Dat heb ik altijd heel, heel erg kwalijk genomen. Je, je, snap je het, de keuze van je moeder, om dat niet te laten lezen? Ja en nee, ik weet niet. Ik denk dat zij uh, voor zichzelf een betere toekomst zag in Nederland en voor mij ook. Uh, uh, Nederland dat uh, eh, toch uh, enigszins geciviliseerder is en was dan, dan Nederland, of dan India natuurlijk. En, uh, en, uh, en mijn, mijn vader die was, uh, uh, die, die neeg naar, naar het alcoholische. Dus ze zijn toch al bezig om een forse alcoholist te zijn en hmm. te worden. En ik denk dat dat, dat, dat haar ook heeft afgeschokken. dat ze dacht, nou ja, dit, dit wordt niks. Ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik zet mijn, uh, mijn fiches op Nederland. Ja, en ook zorgen dat Berry niet meer met me in contact komt dan? Ja, dat ook. Ja, ja, want ze heeft hem toch als een, als een, denk ik als een kwade invloed gezien. Te terwijl ik daar nooit echt uh, nooit in het idee van een mijn vader was toch. Ja totdat ik hem heb bijgemaakt. Een, geweld, een geweldige man, en die, die, die, die keurig netjes uh, mooiste verhalen voor voor het slapen... en waar ik liedjes mee zong en die me leerde zwemmen en fietsen. En het zei alles wat een, wat een stoere vader moet doen, weet je, dat deed hij. Ja. Laten we even luisteren naar een paar fragmenten uit de film. Dames en heren, Mr. Barry Hay. Ik wist niet dat ik nooit uh, nooit meer zou terugkomen in India. Ik dacht dat ik 14 dagen wegging. Mijn droom is bijvoorbeeld om hem uh, op te gaan zoeken... en dat je een plaatje bij hebt. En ik vertel het hoe het je vergaan is allemaal. After 53 years, I'm home. <laughs> ja, want je gaat dus samen uh, met Hadassah, Berry uh, uiteindelijk naar India. En mijn, mijn, mijn oudste dochter. dochter dat, uh, yeah. uh, Bella is meegeweest. Ik had Bella altijd wel een beetje... Uh, uh, voorspeld en beloofd uh, dat, we, dat als hij 18 werd, dat wij we ooit een keer toch uh, uh, als een soort bedevaart het graf van mijn vader zouden gaan bezoeken. Dus jullie gingen echt... Was, ja, het graf was ontvindbaar. Dat, dat, dat, door die documentaire, dan, dan zei het uh, de research en het uh, ijverige vroed, het vroed van het team van Adassa. Ja. Hebben we het ook kunnen vinden, dan ben ik daar heel dankbaar voor. Ja, dat, was dat moeilijk? Nou ja, het, ja we hebben ook zo'n ongelofelijk... Toeval in idiote dingen gehad. Want ja, hebt... we hebben we Jij... wel zo gehad. Maar aanvankelijk leek, leek dat allemaal niet door te gaan. Nee, het was. En, uh... Maar er dat, dat, dat, dat gebeurden gewoon hele rare dingen die, die, die, die ons in, in de kaart hebben gespeeld. Ja, dat is nou, een Want het. Het, het is zo dat Beer's vader is op een... Bees is ooit naar Spoorloos gegaan om ook hè, meer de, ja. achter de geschiedenis ja, te komen. Spoorloos is dus... mijn, mijn stijfkeur. <coughs> mijn, mijn vader is getrouwd. Na het overlijden van mijn vader. Is, is mijn, uh, zij had twee kinderen die mijn vader heeft opgevoed ook. Die, die, die, hadden ook, die waren intussen volwassen geworden. We hadden niet zo'n goeds uh, over hem. Uh, en een ja. aantal verleden van mijn vader ging dat, uh, ging dat stel naar, uh, uh, naar Londen, een, een Hall, dat is een Indiaanse wijk. En daar heb ik haar opgezocht en ik heb me uh, gewoon, ja, eigenlijk een, een soort van, even gewoon uh, de laatste jaar even doorgespit en hoe, het, hoe, hoe dat allemaal is gegaan uh, met hem en, en zo en al. Adassa praat... Ja, en ze zei dat ook alleen maar echt uh, lieve woorden. Ze zei dat het, het, het, het, was wel een alcoholist, maar hij stond ze morgens om zes uur op, ik ging ja. gewoon naar zijn werk, weet je wel. Ja. praat uh, Barry, uh, in de film ook steeds door jou heen? Uh, nee, maar dan hou ik. Nee, oh. tuurlijk niet. Dan, dan, dan, dan probeer ik me niet met het gesprek te bemoeien. Dan oh, kan ja. ik alleen maar vragen. Ja, dus dat dan is, waar. is het prettig dat hij zelf wil. Dat hij zo. <laughs> ja. Dat hij hij is niet praat. te stoppen. Maar. Uh, nee, je wilde natuurlijk even. Over, om terug te komen op dat toeval. Dus ja. inderdaad, over dat spoorloos. Nou ja, dat, dat, dit verhaal dat hij oh, die, dat die mevrouw ja. heeft ontmoet. Ja, nee, maar spoorloos. Nee, nee Barry, nou ben ik! pingpongen. En nee, maar jij mag het taal van het papiertje vertellen. Mijn spoorloos <laughs> had mijn stiefmoeder gevonden. En, maar die waren niet geïnteresseerd om dat verder een uitzending aan uitzending aan, aan te besteden. Omdat, omdat mijn vader inmiddels overleden was. En spoorloos okay. draait natuurlijk om het, om het in slow motion in mekaar's armen vallen. En dan huilend en dan iedereen haalt mee. Ja. En, maar mijn vader was inmiddels dood. Dus dat, dat was okay. klaar. Nu had en, dat zo. Uh, ja. En nu had dat zo. Ja, nou ja, maar goed, die ontmoeting met die mevrouw Hé, hey, die van jou, die was, die, dat was al twaalf jaar geleden of zo. En ja, die mevrouw, was, ja, ja. die daar en Hey in South Hall was de enige die ons aan de plek van het graf in heel India kon helpen. En uh, jij was alle gegevens al kwijt. Dus je en moest en eerst die mevrouw alle... terugvinden. Ik heb werkelijk heel Londen en omstreken, alle Indiaanse wijken op zoek naar een Allemaal mensen Hey aan de telefoon gehad, maar niemand uh, was familie van uh, Philip en uh, Diane. En uiteindelijk heb ik Berry aan de telefoon en die pakt dat oude foto op terwijl hij op Curaçao's van zijn jeugd uit de kast. en ik, ik zat een beetje te mopperen. Hij pakt dat boek uit de kast. en daaruit valt een briefje. en daarop staat het telefoonnummer. En dat was meteen, de dat was raak. Nou ja, echt. Ja, Maar je moet geloven, dat boek. er zitten wel 135,5 briefjes. liggen daarin. en losse foto's. En net dat, dat ene briefje. Ja. Dat, dat kan eruit vliegen. Dat wel, uh, Met hulp van mevrouw, haar ja. ben je uiteindelijk bij dat graf terechtgekomen. Hoe was ja, dat, dat, dat Berry? Nou, dat was natuurlijk toch een moment waar ik altijd uh, uh, uh, aan heb gedacht van ooit, ooit dan ga je het, moet je het voor elkaar krijgen. Om, om, om, om hem om, weer, om, om even te bezoeken, dat graf even te zien. Dat moet gewoon, dat horen. Weet je, anders had ik mijn leven niet uh, als compleet beschouwd. Hè? Ik bedoel, ik had al een soort jaat. Maar, maar uh, ik, ik, dat moest ik doen. En dat had ik Bella ook altijd al, nogmaals, zoals ik net al zei, yeah. al beloofd. En, en, en dan sta je daar en dan, dan, dan ja, dan, dat, dat is wel een, uh, ja, weet je wel, de cirkel is dan rond. En uh, dat is wel heel aangrijpend eigenlijk. Maar ik, weet je, ik ben, uh, ik ben niet zo iemand die, uh, die dan... Uh, uh, gelijk spontaan zijn haar zijn hoofd begint te trekken en, uh, en, door, en door de modder gaat kruipen. En, wat uh, deed en, je wel? En wat deed je wel? Gaat lopen doen. Dus uh, wat ik wel deed, was gewoon echt. Het is toch wel heel erg emotioneel zijn. Ja. Maar dat, dat, de mensen die mij kennen, die, die, die, uh, die zien dat ik dus echt. Uh, extreem emotioneel ben, maar ik denk dat voor de kijker thuis, dat hij... Ja, ik het mee? Ja. misschien, wat een coole kikker, maar dat... Uh, dat ja, nou, dat zelf, Wat vond jij van... Oh, nou, ja? Ik denk dat het heel mooi is, is dat zijn dochter dus naast hem staat, en eigenlijk als je... Kijk wat ik zeg, je bent natuurlijk altijd in control, dus inderdaad zijn emoties, die zijn niet heel, heel, weet je wel, extreem, maar je ziet ook door naar hoe zijn dochter naar hem kijkt bijna dat ze denkt oh jezus je ziet haar bijna angstig naar de vader kijken van wat gaat dit wel goed wat gebeurt en dat, dat, is, dat, dat is zo veel zeggen dat vind ik eigenlijk zo'n mooi zo mooi shot dat, je, dat die, die Bella zo in de ooghoeken naar de vader ziet turen hmm. en, en ja maar ja het was om erbij bij te zijn ik vond het ook ik vond het ook nog moet ik zeggen, behoorlijk aangrijpend. Ja. Het was ontzettend ja. lastig om dat graf te vinden. Zelfs die begraafplaatsen in India... zijn immens. En er lopen koeien rond. En de helft van de graven zijn overwoekerd. Ja. Dus ik dacht, er bestaat gewoon een kans... Dat, het, dat we het niet vinden. Dat die ja. wel hier ligt, maar dat we het graf gewoon niet vinden. Dus dat, en dat wordt uiteindelijk dus, dat je er staat en dat je, hè, je bent daar toch als we waren al een week daar in India, je leeft daar enorm naartoe. En, en ik weet dat, in elk geval in Barry's geval, dat hij daar al, al, al zijn hele leven mee bezig is. Okay. Dus dat je daarbij bent, dat is, dat is heel bijzonder. Berry, ja. heeft het je veranderd? Je zegt, het, het moest een keer gebeuren in mijn leven, nu is het gebeurd. Is het nu af? Is het anders? Ja, nee, nee, nee, ik weet het beetje. Nee, niet. Het is gewoon, ik ben nog steeds dezelfde hoor, maar, maar het is wel, uh, ik, ik zie het wel als een afsluiting van iets. Uh, weet het. Dus, uh, uh, het, het was iets wat ik altijd heel erg graag had willen doen en waarvan ik mijn twijfels had of het ooit wel zou lukken. En, uh, en het, dat is gelukt en dat geeft mij een heel erg tevreden gevoel. Ik ja. ben daar gewoon heel blij mee. Wie weet, nu, nu heb ik nog een soort back-up-dochter. Die is, die is nu elf. Ja. En die wil als ze 18 is natuurlijk ook. Die wil ook naar opa. <lacht> ja. dus, ja. ja. Maar denk jij dat hij veranderd is tot slot? Oh. Nou, Sorry? ik denk, ik, nee, ik denk en... helemaal niet dat B veranderd is. Ik denk wel dat mensen misschien hem, een kant van hem zien morgen... Die ze, die ze niet direct kennen, maar die er zeker al, altijd is. Dat hij, dus dat hij helemaal niet veranderd is. Maar ik denk dat het wel heel prettig is, wat hij zelf al zei. Okay. Als je iets je hele leven eigenlijk al wil... om dat dan eigenlijk gedaan te hebben... Goed. Dat, is, dat, dat, geeft wel weer, dat geeft toch een zekere rust. Als u het me. wil zien, dan, dan kan voldoen. dat. Morgenavond de documentaire Barry Hay Kissing a Dream... om half negen op Nederland 3. Beide, heel hartelijk dank. Jij ook bedankt. Het is vijf voor twaalf. Dan geef ik nu het woord aan John Jansen van Galen. Turing, jaarlijkse nationale gedichtenwedstrijd. Als opmaat voor de grote finale op 26 januari... in de Schouwburg te Amsterdam... In het oog drie weken lang iedere avond... een van de honderd beste gedichten uit de bijna tienduizend inzendingen. Gelezen door dichter des Vaderlands Ramsey Nasser... dichter Gerrit Komrij en zanger Huub van der Lubbe. Vanavond Gerrit Komrij met gedicht 3525. Monumentje. Hij zakte zomaar in elkaar. Liet al zijn wegwerptassen los... Een restje wijn en blikjes bier rollen rinkelend over straat. Geschrokken deinzen mensen terug. Geen mond-op-mond mond beademing. Een enkeling pakt zijn mobiel. Iemand zet een blikje recht. De tram waarin ik zit trekt op. Zolang ik hem kan zien, kijk ik nog even om. Met zijn volle Ruig gebaard in winterjas van mottig bont, liggend voor een bloemenstal met al die blikjes om hem heen, is het vanuit de verte net een gigantisch knuffelbeest, alvast door iemand neergelegd. Ja, alvast een knuffelbeest. Ja, dat, ja, dat slot, dat. <grijg> Het gedicht zelf was wel even voor de jury een verademing... omdat heel veel over de land en landelijkheid en de natuur ging. En ineens was hier toch een wat een rauw een stadsgedicht. Ja. Maar wel ja, geheel eigen tijds benaderd. Namelijk vanuit het perspectief van iemand die voorbij rijdt en nog... Uh, even omkijkt. Uh, dus niet echt een deelnemer, maar een uh, waarnemer. En, uh, ja, dat, dat, uh, dat, dat maakt het natuurlijk toch, uh, toch ook, ook, ook wel schrijnend. Uh, vooral in verband met uh, het slot, dan, waarin toch uh, ondanks die afstand vertedering doorklinkt door dat knuffelbeest. Uh, uh, Waarvan je dan afvraagt waarom het in godsnaam alvast, en waarom in godsnaam door iemand, wie dat mag zijn, neergelegd is. Dus dat, dat alvast eh, voorspelt weinig goeds voor de afloop. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat, maar, maar het houdt het een klein beetje open dat, dat je afvraagt: ja, wat, wat bezielt hem? Wat bezielt, de dicht, bezielt hem inderdaad nu eindelijk eens iets behalve het weergeven van dat beeld? Bedankt Gerrit Komrij. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van Met het oog morgen. Straks is er Casa Luna. Daarin is Niek Wijns de gast van het Nederlands Blazes Ensemble. Wij zijn er morgen weer. Dan zit hier Stefan Sanders. Goeienacht. Wat ik nog te zeggen had: duurt een sigarette. En een letters glas in steen.